Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3... De politie in Den Haag heeft een aantal trekkers in beslag genomen. Op grote opleggers van defensie zijn ze weggesleept. In delen van de stad geldt deze Prinsjesdag een noodbevel. Maar enkele boeren hielden zich daar niet aan... en probeerden met hun trekkers in het centrum te komen. En dat wil de burgemeester van Den Haag dus niet. Boeren mogen gewoon komen, alleen niet met groot materieel. Dat willen we niet in de binnenstad, en zeker nu vandaag niet. Maar die worden, uh, die worden aangesproken en kijken wat er gebeurt. Maar niet met groot materieel, want die route moet veilig blijven. Het publiek moet er geen last van hebben. Kortom, en dat weten ze ook... En dat is Vaste en vandaag zeker. En ik blijf nog even bij Prinsjesdag. Want vandaag maakt het kabinet bekend hoe ze volgend jaar het geld gaan verdelen. Sanne van 25 maakt zich er best wel druk over. Er ja, gaat er weer zoveel geld uit naar dat en naar dat. Maar niet zoveel geld naar dat en naar dat. En dan maak ik mezelf ook een beetje verdrietig. Sanne is sociaal werker en merkt dat de werkdruk de afgelopen jaren enorm is toegenomen. Ik, ik vind dat er te weinig wordt gestoken in de, in de zorg en ook dus de mentale hulpmogelijkheden, uh, ook voor de jeugd. Of er meer geld wordt gestoken in de geestelijke gezondheidszorg weten we vanmiddag. En na dik een week staan er geen lange rijen meer in Londen. De afgelopen week namen veel Britten afscheid van Queen Elizabeth in Westminster Hall. En nu is ook bekend hoeveel mensen ongeveer langs die kist hebben gelopen... Volgens de Britse minister van Cultuur gaat het om ongeveer 250.000 mensen. Het officiële getal wordt later bekendgemaakt. En in Amerika is een weerman ontslagen... omdat hij in zijn vrije tijd ook voor de camera stond, maar dan in zijn naki. Iemand nam de naakbeelden op en stuurde die naar zijn moeder en zijn baas... om hem onder druk te zetten. De weerman kon daarna zijn spullen pakken. Op Insta zegt hij zijn les te hebben geleerd... en belooft hij in de toekomst een voorbeeldige werknemer te zijn. Het weer nog, een wisselend dagje vandaag met bewolking en zo nu en dan een plens regen. Later vandaag wordt het droger en wat zonniger. Het wordt max 17 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Zijn van de Hart van de ANWB. De files nemen af. Op de A27 Almere richting Gorkum staat wel veel vertraging door een ongeluk tussen Hilversum en Houten. 18 kilometer. En de vertraging is drie kwartier. Er zijn ook drie rijstroken dicht. A6 Lelystad richting Muiden heeft een file van 2 kilometer bij Muidenberg. Dat komt door een ongeluk, maar daar is de weg weer vrij. En tot zover de verkeersinformatie.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 Wat is er nog eens een keer muziek. Mirakels. Uit Amerika. Waar of niet? Ja, dit, uh, dit was hem. Hè? Stefke Mirakels. Ja, Miracolo. Hoor ik net. Stefke Mirakels. <laughs> Stefke Mirakels. Yeah. TV Wonder. Heerlijk, heerlijk, heerlijk ja. nummer, heerlijk. Heb jij gisteren de hele dag gekeken naar die uh, koningin? Die nee, ik, je heb opgeleid, geen, uh, ik heb er geen, ik heb er seconde van gezien, want ik had een hele belangrijke golftoernooi. Ja, die ja, club tien, out. out. out out. de op toppen, de houten met een gat in de grond. Daar ben ik, daar ben ik nog. Ja, <laughs> ja. ja. ja. Dus al iets kleiner. Alhoewel de koningin is niet van de golf. Ja, ja. Ja. Maar heb jij, heb jij, heb jij dan de hele dag voor de TV gezeten? Ben jij gek? ja, weet ik wel. Denk jij nou? Ik heb wel uren gekeken. Echt waar? Ja. maar ook. Vanwege even heel veel. Heb je, heb je Nee, maar je kijkt ook net met, met, met motorsport. Of autosport. Voor de ongelukken. Dus ik hoop dan. En dan komt dus een kardinaal... Nee, maar moet je opletten. De opgang moeten die, die scepter en die kroon. En die bol van die kist. Van nou, ik heb alles nog weer gezien wel. Tussendoor. En dan moet er zo'n zo kroon, zo kroon van een paar miljoen van die kist gehaald worden. Een een jart, en moet op een, ja, op een kussentje gelegd worden. Dus jij, je ja. En dan ik, ja, Dan ja, denk ja, ik alleen ja, maar, ja, holy ja. fuck, zeg. Je zag, en je zag hem al kijken, die kardinaal. Ik ga een trappetje op, niet, niet struikelen, niet struikelen. <laughs> en zit, dan denk je alleen maar, je alleen maar stel je voor dat hij hem even zo opzet heeft. <laughs> <laughs> denk, je denkt alleen maar, als het maar niet fout gaat. Ja. Want die mensen hebben dit dertig keer geoefend. Ja. Maar het is dus natuurlijk bloedvervelend op het moment dat je met die settee handrakje, en, en, ja, ja, ja, ja. en de hele wereld met precies, ja, die jatiner stuilen, kijk er maar 2 miljard, <laughs> mee. kijk er ook maar 2 miljard mensen. Ja, bizar. En jij dan ja. ook ja. nog? Nee, al die <laughs> mensen, maar al die mensen met, die, met het en knikken naar elkaar, het juist verkeerde knikje geeft. Of, het enige wat fout is gegaan is dat er uh, een van die uh, mensen heeft een spiekbuisje op de grond laten vallen, dus toen moest oh, je, je, je even oprapen Maar voor de rest is het volgens mij best wel helemaal goed gegaan. En tijdens de waken, wa dat mensen allemaal langs konden lopen, is er één iemand opgepakt, want die probeerde de kist aan te raken. Dus ja, is opgepakt. Ja, dat uh, heel en één iemand die op zijn blote reed, Die trok ja. al zijn kleren uit. Is het blote? Echt? Ja. Ja, nee, dat nee, weet ik niet. Maar die trok al zijn kleren uit in de ja, Nee, oh, ja? Oh. Ja. dat was ook niet helemaal de bedoeling. Dat was ook niet helemaal de bedoeling. Er zijn een miljard mensen geweest te kijken. Nee, een miljoen. Een miljoen. Nee, een miljoen. Een miljard, nee. Nee, dat ja, je maar, weet, nee, ik weet niet. Twee miljard. Nee, maar er zijn, nee, er zijn wel heel veel mensen langs die, uh, langs die het bar. Het is gelopen. zo maar dat je 24 uur in een rij gaat staan. Ja, ja maar zelfs David Beckham heeft, ja, heeft uh, een 24, 24 dus ik, uh, 22 uur, uh, 22 uur, geloof ik. Ja, ik had over nagedacht. staan heeft ja. Los van dat ik alleen maar zat op te leggen. Oh, als ze het niks uit zijn handen laten vallen. Als ze die kist maar niet laten donderen. <laten> Ofwel, <laughs> of iemand schiet enorm in de lach. Maar ik zit ook te bedenken, wat vandaag is jongens. het, is de derde dinsdag. Dus het is Prinsjesdag ja. vandaag. Prins. Dus Willy. Die zit direct op die tronen weer te wauwelen. Is, is Willy weer hersteld dan van zijn laatste? Ja, jawel, natuurlijk. Maar weet je, op, wat, wat gebeurt er op uitvaarten van mensen die. Weet je wel, Tante Aal is dood, die was 85, hartstikke leuk leven gehad. Nou, dan ben je een beetje triest bij die baar. Maar daarna ga je meestal. Oh, die heb ik lange tijd niet gezien, dan wordt, dat wordt ja. zuipen. En er komen leuke ja, anedotus. Maar die Willy en, ja. en, en die Maxima, en Beatrix was een goede vriendin van Elisabeth natuurlijk, die kende elkaar al jaren. Ja. Daarom zat ze ook vooraan overal. Maar die Willy, die kent natuurlijk die Harry en die William ja. ook. Die hebben samen best wel een keer een biertje gedronken. Mij wel. He, ja. Ja. Dus die hadden afgesproken, nou laten we even, naar het zuipen vanavond? Als, als die kleine onder de grond zit. <laughs> maar ja, die moet vandaag weer met zijn koppen ja. op die stoel zitten, weet je wel. Nou, zijn doch, dochter is erbij. He. Dat was begin van ja, ja. de hele morgen over. Maar wie we kan we, we dit jaar ook vier keer meer, niet, Ja, Willy kan niet doorzakken. Nee. Dat vindt hij toch nou, dat jammer. Heeft, heeft hij genoeg gedaan vroeger, hoor? Ja, nee, maar je wilt ja, bier, hij nee, wil nu niet meer. Hij wil gewoon een biertje mee. drinken ja. Met, ja. Met, met, met die ja. knakkers. En dat gaat niet door. Hij is nee. gewoon natuurlijk vroeg op. Dus uh, nu, moet hij, nu zit hij er vandaag. Oh, weer. dat ja, is hij gaat, nog even, ja, ja. ja. Hij ja. gaat vanavond meteen even vroeger weg, denk ik. Dat denk ik al. Denk je, hè? ja? dat is hetzelfde ja. level. Hoe ja. laat begint dat op tv? Is dat ook op tv? Nee, dat was die andere knakker. Op een gegeven moment liep... Uh, Marklein Klein-Essink, uh, René Vroger en een paar van die jongens van Oranje... die liepen en gingen dan samen marathons lopen. Ja. Uh, dat hebben ze heel veel nieuwe woordjes geleerd, hoor. Ja, <laughs> nou, dat denk ik ook wel, ja. <laughs> Maar ja, het is vandaag wel uh, het feest van de democratie, hè? Ik ja. wil, uh, Nou, laten we even... Uh, dan kunnen we dat straks even naavond oppakken. De -democratie, ja. En dan uh, democratische... Uh, Besluiten door, welk nummer we nu gaan draaien. Demos Kratos... Doet denk ik, ja of niet? Heb je die niet staan? Oh. Of heb ik die vorige week gedraaid? Nee hoor. Nee hè? Nee. Please don't make me cry. Ja, dat nee. zeg ik. We, We hebben gebakjes. Bakjes. Oh. Met oh. Jimmy Turner. Heerlijk. There'll be That's nothing left for. Jaap. 40. Ja, uh, een benefit 40 Dat was een, een of ander invulformuliertje bij de Engelse sociale dienst en dan kon je dan op een gegeven moment iets aanvragen, dat was het. Goed, ja, dat weet dat, weet Jaap dan weer? Ja, ja, dat vind ik lekker. Maar nou, ik, ik ben me om te controleren, stukje info. Hey, uh, maar dan lekker taartje, jongens. Ik neem even een hap. Lekker. Nee, ik kan het zeggen. Ik, ik hoorde je niet. Je, je, je had je mond bijna leeg. Nee, ik zag weer een stukje in de lokale Courant. Ja. Ik heb het al eens eerder over gehad. Dat is volgens mij de zien de nu allemaal gedoe over de boulevard. Ja. Ik heb toen al aangegeven dat vriend van mij, die zei van ja, die stenen, die, die hadden ze niet goed uitgegrind of zo. Weet ik wel. Toen die nieuwe boulevard werd mm -hmm. aangelegd. In Zuid? Nee, ja, de, de Pouderslood. De, ja, de en dat is gewoon, die stenen zijn niet goed gelegd, die zijn niet goed afgetrild. Of die zijn meteen, nee, dat had je anders moeten doen afwateren en dan weet ik wel... uitgewassen, geen tegels eroverheen. Iets. Maar ja, het, staan er, nu is er ook een heel stukje in de, in de krant over het uh, gemengd gevoel... bij hen richting richting van pauwersloot Het is allemaal gedoe over weer. Maar wat gaat er dan gebeuren? Ja, geen idee. Maar ja, weet je wel, het is weer geprut. Narigheid. Ja, en verder, is er nog iets bijzonders gebeurd in Zandvoort? Zonver, denk ik niet. Het uh, begon te stormen. En te regenen. Stormen, stormen, stormen. Nou, nee, het heeft aardig gewind, gewind hoor. Winkel 7. Nou, dat is dat dat is... Ja, maar niet, man. Jezus, man. Nee, het is niet veel, maar het is toch uh, meer dan uh, winkel 3. Ja, ik heb mm -hmm. inderdaad gelaten, die ouder zijn, maar... Uh, Een briesje. <laughs> ja, dat. De hey, de prof, en even los van, we hebben net uh, onze vrolijke vriendin uh, Elizabeth in de, in de kerk achtergelaten. Ja. In Polen hadden ze ook een klein gekkigheidje in, uh, in een kerker. Ja. Bezig met, ze hadden met een archeologische fonds gedaan. Oké. Okay. Een skelet van een mevrouw uit de 17e eeuw. En uh, dus dat, ze maakte het kistje open. Denk Nou, mooie archeologische fonds. Die vrouw had een sikkel, een seis om haar nek oh. en een hangslotje om de voeten. Oeps. Ja, dan moet jij raden wat ze dag dat ze was. Een heks, denk ik. Ja, een vampier. Een okay. vampier zelfs. In de 17e eeuw waren er uh, vampieren. Tenminste, mm -hmm. ze. vroeger had je de heksenwaag. Dat mm is -hmm. niet zo ja. heel bekend. Hè? Ze, als, je dat je was, als, je, als je zwaarder was dan een eend of zo, moest je op de eendenwaag. Als je zwaarder was dan twee eenden, was je een heks. Gek, ja. hè? En we heel veel op de brandstapel ja. Enorm logisch. En in Polen was het zo dat ze dachten dat je vampier was. Ik weet ook niet waarom. Dan werd je dus begraven. Of je kop werd eraf gehaald. Of je werd begraven met een zijs of een sikkel om je nek. En dan hangt het om je benen. Dan kon je niet wegrennen en, uh, en dat. Dus die vrouwen, ze hebben gewoon een oude witse vampier opgegraven. Uh, op <laughs> Top, hè? Leven, leven ze nog of niet? Ik heb geen idee. Nee. Maar ik, dacht, ik denk dat er een stukje knoflook bij lag. Ja. Dat is toch dat een hele... Ja. Wat moest ook weer? Een houten staak in je hart? Ze kunnen niet tegen hun... Ze hebben geen spiegelbeeld. Oh, ja. Nou ja, Gea heeft ook bijna geen spiegelbeeld. Omdat hij zo smal is. <laughs> Kijk. Jij bent te klein voor spiegelbeeld. Is Geer Vampier? Nee, hij is gewoon te klein voor spiegelbeeld. Knoflook, kunnen ze niet tegen. Nee. Uh, ze hebben geen spiegelbeeld. Houd de staken je En ze kunnen niet tegen een kruis. Die een kruis ophield, is het allemaal oh, bedacht. Ja. En, licht. Ja, ja. Ja. en licht. Ooit bedacht door Bram Stoker. Ja. Uh, gebaseerd op... Uh, Dracula's, gebaseerd op Graaf Vlad. Ja, hoe heette die het film ook alweer? Met met de de de, uh, hoe heette die film ook alweer? met de. die film ook die, er was ook een, een, een crucify, dat, dat ze een kruis lieten zien. Dat, het, uh, uh, dat was een meisje, was helemaal... Uh... Exorcist. Oh, de exorcist, ja, ex heel ex goed, ja. ja. ja. Ex exorcist, en er wordt nog ja. steeds zo'n exorcisme gedaan in bepaalde ja. landen. Als ze nog steeds denken dat er de duivel in je zit, dan denken mm. sommige mm. mensen ook, ik laat het lekker, joh. Mm. Ja, ja, ja, dus denk ik ja bij de hele Hazes-familie denk ik. Ja, maar, <laughs> Bijvoorbeeld. <laughs> <Ja>. <laughs> en bij de, de molletjes ook wel een, <laughs> <laughs> een beetje. Er zal er maar even hoe je staan, Sino. ja. <laughs> Oh, goddag, Ja, het is, het is wat allemaal. Knop ook boven de, ja. de deur hangen. Ja. ja. Het maar goed, vind... het was sowieso een week met heel veel. Is, namelijk in, in Tel Aviv was er ook een, uh, een hele mooie uh, fonds gedaan van een van de graffen uit uh, Egyptisch graf. Op een gegeven moment begint iedereen alles weer op te graven tegenwoordig. Ja. Moet je hier... Oh ja, dat heb ik gehoord. Ja. ja, moet je hier... ja dat is de week van de archeologische ontdekkingen. Ja. In wordt voer ik me namelijk af of er uh, rond de watertoren ook wat gevonden was. Maar ik heb nog niemand gesproken die daar... Uh... Gaan daar dan ook uh, archeologen naartoe? Nou, antwoord, dus als, als er niet gevonden wordt wel. De, ja? Er was ja. wel sprake van dat er iets gevonden is. Je hebt een paar van die amateur volgens mij in zandwoord. die die vragen, dan mogen we even met onze metaaldetector rondlopen. Meestal vind je hè? een oud ja. bord van een hotel dat er gestaan heeft. of ja, weet wat. Ja, ja, ja. Volgens mij heeft daar de... Ik weet niet of bewaard daar heeft niet de vuurboet gestaan. Hè? Dat was bij de vuurboet, Nee, dat is bij de, nee, is de Ja, toch? Ja, ja. Heel verrassend. Nou, uh, oh, dat ligt er wel vlakbij. Ja, het is er ook vlakbij. Ja. De... Nee, onder het parkeerterrein waar nu al die huizen gekomen ja, ja. kan zijn dat daar wel iets onder ligt. Ja, ik heb het ja, één keer ja. gevraagd aan zonder uh, aan en dat was dus niet zo. Ik, ja. ik weet wel, uit de overleveringen hebben ze op een gegeven moment, uh, het schijnt ook echt zo geweest te zijn, dat er ergens in een restaurant op een gegeven moment iemand uh, daar een zaak begon in de Kerkstraat en hebben ze een een of andere soldaat uit de Napoleonse tijdperk uh, oh, Ja. Uh, eruit uh, oh. weten te bijtelen. Dus dat was dan de archeologische vondst ja. deze nou, tijds daar. Op de Hoge Weg, ja. kan ik me ook nog herinneren, uh, Dirk Bewalda, God hebben ze ziel, mm -hmm. uh, bij Dirk Bewalda is in de tuin op de hoge, flat op de Hoge Weg, is er een, uh, was er een paard in zijn tuin gevonden. Oh, een paard? Ja, een paard. Die, die, had, die, vonden, die hadden ze eerst weet ik veel, een schuurtje gezet worden, weet ik veel. En toen vonden ze een bord van een oud hotel, Hotel Oranje of zo, weet ik hoe het heet, dat had daar gestaan, dus dat was een oud Sanford hotel. En toen mm -hmm. kwam ze dacht dat er een Heel paard in zijn tuin. Blijkbaar een soort paardenslagerij is daar ooit geweest. <lacht> ja, ik ben een beetje verslagen. Hoor. Er is heel paard in mijn tuin gevonden. Gewoon <lacht> oh, heel paard. Dat is op zich wel heel knap. Ja, vroeger bij, bij Vreburg werden bij werden de, de, de varkens geslacht. En de koeien Zeker. Ja, koeien ook. nog. werd is zo'n een, een priem. Die ja. kregen ze in hun voorhoofd. En ja. boom. En, en, en op een gegeven moment ja. zijn er een, een aantal varkens uh, uh, ontvlucht. Die liepen in de Altenstraat met z'n allen. En dat dus is dus laat het gemeentebestuur geworden. Ja. Oh, oh, oh. Sorry, uh, slechte grap. Oh, oh. Mijn vrouw is wel uh, buitengewoon uh, raadslid, hè? Oh echt? Ja. ja. ja ik zag ja. laat zitten in de raadzaal, inderdaad. Ja, ze doet... Uh... Bij de commissievergadering uh, ja. zit ze er wel eens, hè? Ja. En ja. ja. ja, ze doet uh, hele goede dingen. Ja, echt waar? Nou ja, ze zet zich in voor uh, zeg maar een, een mooier en beter zandvoort. Nou, oh, er zijn er meer hoor, die dat doen. Doen wij, toch, doen wij toch ook elke ding, toch? Ja, dat ja. lijkt mij ook. Ja. Nee, maar gewoon een beetje... Ja, wel. nee, dat is goed. goed. Heel goed. Wij ja. een bijdrage ja. aan de cultuur. Ja. En uh, dat, er, dat er op straat uh, uh, in ieder geval uh, niet een hele oranje straat... met uh, kruidvatstickers uh, uh, wordt uh, ondergeplakt. Hmm. Hmm. Dat soort dingen. Oh, over over, ja, de reclames. Hè? Er was van de week ook een heel gedoe over. In sommige steden in Nederland mag je dus geen reclame... Dat uh, die, die, die, die, die BED 365, al die goksites, ja, die zijn door heel Nederland verboden. Ja. Ook, nu, ook om uh, uh, uh, uh, uh, reclame voor te maken? Ja, nee, daar gaat het over. Dus, dus al die uh, zuilen en dat mag uh, aanpakborden. Niet. Je mag niet meer reclame maken voor al die goksites. Sigaretten. Of, uh, en terecht. Sigaretten mag natuurlijk al lang niet meer. Nee. Uh, maar nu ook niet meer voor. Uh, in per stad dat kun je dat zelf bepalen. Mm -hmm. In Haarlem, bijvoorbeeld. Mogen ze volgens mij geen reclame maken voor, voor vlees? Ja. Oh ja. Uh, niet, omdat vlees natuurlijk heel, heel milieuvervuilend is. Uh, en dan ook niet voor goedkope vliegreizen. Ja. Nee. Dus ja, je mag ja. niet meer, weet je wel, vlieg nu met ArkFly naar Turkije voor drie tientjes. Nee. Dat mogen ze niet meer aanplakken. Oh. Ja, maar ja, je kunt het opzoeken op internet, toch? Ja, daarom dus maar misschien, het heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat het niet in het zicht zit. En de, uh... Mensen op een idee brengt, zeg maar. Ja, waarschijnlijk. Ja. Maar dus per stad kun je bepalen... Nou, ik kan vertellen, reclame, wij, wij gaan op vakantie naar een heel klein plaatsje in Noord-Spanje. Elk jaar, Frank en ik. En uh, daar mag je helemaal geen reclame maken. Helemaal niet? Helemaal niet. Okay. Niks. Je mag alleen maar laten weten hoe je tent heet. Hmm. Eén dingetje. Op het raam of zo. Ja, op het raam of ja. op het uh, pand. Dus weet je al, dat je hebt de sirenebar. Ja, ja, ja. Nou, dan staat er op het pand staat al jaren de sirenebar. Dus er is nooit wat veranderd. Er dus mag dus... geen uh, uithangborden. Maar en, uh... geen uh, Coca-Cola en, en nee, grote nee. Uh, parasols. En, uh... Maar geeft... blijkbaar kun je dat dus per stad. En nu in Nederland nou, ja, ook, want Ik vind het een, een ver ver verademing. Het geeft een, een rustgevend beeld, ja. maar. Ja, ja, ja maar het geeft heel ook. veel rust. Weet je al? Maar in bijvoorbeeld op de Bijbelbelt. Daar begon dat volgens mij als eerste. Spakenburg, uh -huh. van Kampen, dat soort plaatsen. Je hebt zo'n website. Uh, Second Love. Heb je er ja. wel van gehoord? Ja, ja, ja, ja. Uh, kun je, uh, zeg maar Als je een relatie hebt, kun je afspreken met die... Dat gaat dus over... Uh, gaan. Eendgaan, ja. Kun je een minnares zoeken of een minnaar. Ja. Uh, en ze hadden bedacht dat dat in die christelijke plaatsen... mocht dat ook niet aanhangen. Dat was het eerste. jaar. jongens, dat, dat leidt... Uh, uh, uh, ik vind ook dat iedereen uh, volgens zijn eigen geloof en, en uh, uh, uh, uh, uh, dat ze dat zelf moeten kunnen bepa bepalen. Dat ja. vind ik, ik vind het goed dat ja, maar het, dat. Zou je gewoon over, ik, bedoel, ik vind het goed hoor dat sommige dingen niet meer opgeha opgehangen worden en opgeplakt worden. Vroeger liep hier. willem ah, ja. We hebben net over Willy gehad. Willem-Marc Sander schaatsen de Elfsteden toch uit in een Marlboro-jack. Kun je dat ja, nog herinneren? Ja, dat weet ik. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. Elfsteden toch? Ja. ja, zeker. Ja, ja je en, kan al niet die. neem maar die van de Reis, die rook ja. Ja. Ja. Uh, ook. Ja. Hij ook nog? Weet ik niet. Maar Beter, je, wel, wel, ja. Ja, je rookt als een ketter. Ja. Ik ja. weet, ja. weet niet of nog steeds rookt, misschien is ze wel gestopt, maar. Ja, ik denk het wel. Stiekem. Stiekem in een hoekje. Ja, dan moet je in een hoekje van Drakenstein. Bitwijntje bit erbij. Ja. Ja. Nou ja, we geven alleen maar man. Ja, ja. ja, ja dat is gewoon mensen. Nee, dat, dat vind ik ook. Mijn, mo mijn moeder zat in, uh, de laatste jaren in uh, het Huis in de Duinen. En, uh, en ze was net aan de reup geopereerd. Ik weet niet of ik het ooit wel eens gezegd heb. En uh, op een gegeven moment uh, kwam er een en die zegt, nou, uh, we gaan weer lopen. Nou, zegt ze, zullen we dat niet meer doen? Ja. <laughs> zegt, laat, laat mij maar lekker zitten. Zullen we, we daar niet meer aan beginnen? Ja, dan mag, mag je me duwen. En uh, nou, zo, zo, zo is geschieden. En zij zat altijd met een flesje rode wijn en een sigaretje. Uh, prima. Hmm. Dus uh, prima. En zo heeft ze nog, uh, ik geloof, twee jaar in thuis in de duinen gezeten. Vond dat het helemaal je, naar de zin. dat je gelukkig maakt. Ja, natuurlijk. Ja. En uh, zeker weet je al, je Als je 87 bent, dan maakt het toch allemaal geen meer uit. Ja, lijkt me ook niet. Maar dan proberen ze nog mensen uh, te, uh, dat ze niet meer mogen roken of niet meer uh, minder moeten drinken. Dat denk ik ook Van ja, nou, als je 87 bent, ja, dan, natuurlijk. Uh, neem het toch lekker. Uh, ja, tuurlijk, man, en, wat jij en, wil. En, en Jonkie en ja? uh, he, als je 87 ja. bent, geven ze gewoon nog een nieuwe heupen. Moet je een dag later weer gaan rennen? Hè? Ja, eigenlijk ja. wel. Ja. Ja, <laughs> doen ze ja, nog steeds. Ja, ook. dat weet ik. gewoon de helft. Ja, absoluut. Wat dat betreft ben ik blij dat ik nog geen 87 ben. Nee, nou, het scheelt niet zo heel veel, denk ik. Wel. Nou, ja. kijk maar in je agenda hoe oud jij bent. Het scheelt, nou. Wij schelen niet zo veel. Uh, nee, jongens, scheelt... jongens, jongens, <laughs> jongens, jullie zien er allebei belachelijk goed. We schelen twee maanden, ja. denk ik. Echt? Wanneer ben jij jaar? Uh, april. Ja. nee, nou. Ben jij even 54? Ja. ja, ik ook. Ik ben september 54. Weer ben je ouder. September 54? Ja. Dat ben je een hele jonge, jonge, jonge ben je nog. Ja, dat vind ik leuk om te horen. Ja. Wat, doe je, wat doe je vanavond? Ja. <laughs> rode wijn drinken. Ja, rode wijn. Dat is die niet ook. Zullen <laughs> we nog een stukje muziek ja, draaien? Ja, Laten we ik, maar een uh, dingetje doen. Ja, ja, ik, ik heb dat je dat nog denk... iets leuks? Stuken ja, is, nee, nee, nee, wat denk je? Heb je wat leuks? Natuurlijk. Ja, wat heb je wat leuks? Ik vind dit zo'n goede plaat. Vandaar dat ik hem draai. Ken je hem nog? Nee, Stefan, nog niet. Zeg mij ook niks. Nee? Nee. Ach, Wake up, je Little op. Susie van de Everly Brothers? Nee, daar lijkt hij wel op. Begin. Maak. Het, ja. Zou je met een goalpost Nee. Nee. Van de LP Tommy, die wij al kennen uit de jaren 70 en 80. en was dit uh, Magic Bus? Ja. Weet je wie die rol van Pinball Wizard speelde in die film? Huh? Elton John. Wie? Elton John. In Tommy, die rockopera. Ja, de opera. Ja. Tommy, ja, ja. Tommy. Ja. Goeie muziek was dat, Tommy. Leuk voor, leuk voor hem. Ja. Leuk voor hem. Klassie, maar ja. Leuk voor Klassieke Ik heb ze drie, drie jaar geleden of zo nog gezien. Uh, ik dacht in Dome. Ja, dat zei Ze uh, de hoe en uh, nou ja, Keith Moon was daar niet bij. Dat was die drummer die is al vrij vroeg overleden. Ja, die is in hun toptijd overleden. Maar Rosie Dolty uh, was erbij en uh, Piet Townsend. En ik dacht de zoon van uh, John Lennon op drums. Oké. Okay. Uh, ja, ja. ja, ik heb ze gezien in, uh, in uh, begin 70-jaren. In uh, de oude rij in Amsterdam. Oké. Okay. En uh, in het voorprogramma zat de uh, uh, Goldeneering. Hmm. Golden Earrings, toen nog. Earrings, ja, met een S. Ja, ja, ja, ja. En dat uh, was bizar. Ja, dus, uh, nou, hij kostte zo... wel goed, hoe, Maar uh, die Roze Doel kon eigenlijk de, de hoge tonen niet meer aan. Ze hebben nee. veel nummers hè, met, met de hoge tonen. Ja. Hij vroeg geloof ik tien keer of mensen niet wilden roken in die zaal. Maar uh, dat <lacht> toch ja. Ja, Als het geen wiet is, dan uh, nee. toch een sigaret. Maar... Ja, die gasten hebben echt alles gebruikt. Jawel, natuurlijk wel. De jongens hebben ook niet stilgezeten hoor. Zeker Piet Towns het niet. En, uh... Ik, uh, ik steek even mijn vinger op. Ja. Uh, Aartoe, ja. Want het is uh, half elf. Mele, ja? Ja, dus ik uh, denk. Hé hey Hans, wat gaan ouwe we doen, rups. Wat gebeurt er allemaal op sportgebied? We gaan we hopelijk hebben over Dart? Ja, nee. we gaan het weer over dart hebben, wil... maar dan een snelle dart. Nou. Ja. <laughs> Snel <laughs> dart. Dart veder Ik wil beginnen met de golf. We hebben gisteren, wat ik al vertelde, de, de, mis aan jou, wat ik vertelde, de beachclub open gehad, de beachclub ja. 10 open... Ja. 47 man meegedaan op de Meers. Dat was hartstikke leuk. Op Bol weer uh, gewonnen. De tweede keer Was dat vroeger het bluis open? Of niet? Of nee, het bluis open is wat anders. want Dan die, daar gingen we gewoon een week of een paar dagen gewoon weg naar het buitenland. Maar uh, dit... Uh, was, was eigenlijk... een AA-meeting, maar dan een ander. Ja, ja maar dan... Uh, ja. Andersom. Triple <laughs> <laughs> A-meeting. Nee, dit is gewoon een uh, leuk toernooi voor uh, mensen die uh, in zon voor die golven uh, Wat dus. gezellig. Dat dus maar, maar op hoog, hoog niveau, moet ik zeggen. Op uh, de 39 staten. Voor het dat op. zegt Abol. Dat op ik u bol. Zegt, op bol. Op bol. Op bol. ik gezegd. Abol. Abol. Abol. Abol. Abol. Hij schijnt heel goed te kunnen golven. Sorry? Hij schijnt heel goed te kunnen golven. Uh, ja, Ab kan er wel wat van. Ja. Dat is knap. Nou ja, dat hadden we dus. En uh, nou ja, op uh, Formule 1 gebied is het uh, op dit moment stil. Tenminste, stil. Nou. zou je zeggen. Maar uh, niets is minder waar. Hè? Niets is minder waar. Hè? Stef Stefano Dominicali, de grote man uh, van de Formule 1. Die heeft... Uh, in een interview gezegd dat, uh, dat er veel meer uh, spanning moet komen in die, in die weekenden. Ja. Daar heeft hij natuurlijk wel een beetje gelijk in. Dus hij sluit niet uit dat er een omgekeerde startkrit komt. Echt waar? Dat er punten voor vrije trainingen worden gegeven. Ja, dat vind ik wel leuk. Dat er voor iedere race een sprintrace is. En uh, nou ja, daarmee willen ze eigenlijk die... Ja, maar dan uh, voor elkaar, joh. Dat bedoel ik, ja. Nee, dat denk ik dus ook niet, want nee. uh, die sprintracers willen ze helemaal niet, uh, nee. de grote jongens. Er nee. komt er nu nog één het heel spannend maken, in. moet Max Verstappen en een blinddoek rijden gewoon. Nou ja, dat kan. Uh, ja. Op meteen al een... Uh, op blote voeten. Een prop, ja. prop in zijn auto, of <laughs> weet ik wat, er, wat ze kunnen doen. Maar op uh, blote voeten rijden is ook leuk natuurlijk. Dus uh, ja, we hebben ja. er nog wel een paar. Uh, wat en op en toe, kan, hij he? moet op een tennisbal zitten. Ja. Nou, hij maakt ook bekend dat Monaco voorlopig nog twee jaar doorgaat. En uh, dat ze uh, eigenlijk het de, de, de, de seizoen willen uh, uh, indelen als een uh, derde in Azië, een derde in Europa en een derde in de rest van de wereld. Nou, daar gaan we natuurlijk in Europa. Dat zijn, zijn de meeste lezers eigenlijk. Ja. Dat is uh, uh, lastig. Nou goed, uh, over twee weken kan uh, Max Verstappen wereldkampioen worden. Hè, dat weten we allemaal. Ja, dan moet, uh... ja, dan moet uh, Leclerc negende of tiende ja. worden. Het ligt aan... Uh, en hij punt. winnen. Ja, en hij winnen inderdaad. Maar ja, dat is allemaal... Uh... Ja, het is allemaal gespeculeerd. ben ik met dit je eens. En, de in 1976 was het ook heel spannend. Want toen ja, was, uh, toen wel. James Hunt, die had drie races en voor het ik eindelijk... ...17 punten uh, verschillen. Ja. Maar toen had je nog 9, 6, 4, 3, 2, 1. Dat waren de punten voor, uh, voor de eerste uh, zes. En uh, ja, dat was inderdaad... ...ja met uh, Lauda, die crashte op een Nürburgring. Ja. En uh, de laatste race in Japan heeft hij niet uh, afgemaakt... ...omdat uh, het keihard regende. En Lauda dacht van... Uh, nou, ...daar ga, ga ik niet meer aan beginnen nu... Dus dan werd James Hunt uh, wereldkampioen. Je uh, okay, de derde, derde of vierde? Uh, sorry? Je werd derde of vierde? Ja, hij had nog een lekker Ja, vierde of vijfde zelfs, maar hij had genoeg punten net. Ja. om uh, Eén punt verschil. Eén punt verschil, inderdaad. Ja, ja en dat is in de film. Uh, um, hoe heet je ook weer die film? Uh, ja, hoor, hoor die film is van een goede. Weet jij dat niet? Uh, die film, film uh, Hunt, oh. uh, Hunt Lauda. Rush. Rush. Ja. Heel goed. Rush. Ja. Rush. Ja. Heel goed, ja. Als we jou niet nee. hadden, ja, jeetje. Ja, dan uh, ja, ik weet je ook wel van sport. Ja, ik ja, wil het ja, van over bodybuilden <laughs> hebben. Hele boel. Oh, <laughs> nou, ja, ja. ja, dat je, is wel leuk. Bodybuild. had je vorige week um, heen Had je vorige week Ik kunst, ben erbij geweest. Ben je erbij geweest? Ja, ik ben erbij oh, ja, geweest. Want ja, dat was de reden dat ik een stukje heb geschreven. Nou, ik moet je eerlijkheidshalve zeggen... dat ik eerst een beetje gegeneerd, een beetje half in die deuropening stond... en dat er dan een paar van die gasten een pose aannamen. Maar op een gegeven moment... Um, ik, je in... ik doe mee. Of... Nou, nee, oh. dat niet. Uh, nee, dat is geen succes als ik daar uh, op dat podium <laughs> ga staan. Maar um, ik weet dat het gewoon atleten zijn uh, die daar bezig zijn. En je mag, als je van tevoren daar uh, aan mee wilt doen, moet je getest worden. Ja, getest of, uh, of je styroïde, niet de ja. stimulerende middelen gebruikt ja, of wat ja, dan ook. En als ja, je ja. dat hebt, dan word je gewoon uh, niet toegelaten. En dan is het ook bye-bye, uh, ja. zwaai, zwaai. Ja. En uh, er hing ook een positieve ja, Die kunnen bij niet zwaaien, die gasten. De nee, maar... armen staan helemaal zo. Doe ja, maar... de spierballen, ja. Ja. ja. Maar uiteindelijk uh, was het zo... dat er een beetje een positieve vibe uh, hing in die zaal. En dat nodigde uit om... Ja, daar, daar doen ze het voor. Omdat het om De ook... positieve uh, uh, weerklank uh, krijgt in de zaal. Het heet ook de WMBF. Oftewel ja, de ja. World Natural Bodybuilding Foundation. Ja, klopt. Ja. Uh, ik vroeg me alleen... Ik snap het wel, want iemand uit Sanford is daarbij betrokken. Ik Bart vraag zwemmen. me alleen af... Ja even serieus, ja. dit is, een, dit is een, een kampioenschap. Waarom in de krocht in Zandvoort? Nou, ja. al, jij, jij zegt het al. Een zwemmer die heeft het georganiseerd met zijn ja? vrouw. Ja. Die zwemmer komt uit Zandvoort. Ja. Ze zijn heel vaak in Zandvoort. Wonen er niet op dit moment, maar ja, ze kwamen wel bij de klocht uit. Nee, maar dat, ja. dat klinkt alsof... het dat, dat bedoel ik met alle respect naar die sport... alsof het best wel een kleine sport is. Nee, maar dat is het ook. Ja, dat is het nog ja, uh, wel, ja. Sigridom was bezet. Dus ja, nee, de, nee maar ja. dat vraagt... Ja, nee, nee, nee, je hebt gelijk. Niet maar, grappig bedoeld, ja, maar, maar... Nee, het is natuurlijk nog een kleine, kleine ja. sport waarschijnlijk. En, ja. Want hoeveel mensen deden er nou, mee? Uh, ik denk was, een stuk of tien... Tien. Ja. Ja, dat zijn er, ook niet dat zijn er ook niet veel. Maar je kunt je uh, kwijt in de krocht. hoor, trouwens. Nee, ja, wel lekker, je eindigt altijd ja, in er de zit top 10. Het, ja, het ja, er er verschil tussen de natural bodybuilding foundation en de gewone. Ja, daar ja zit een, er zit een, er zit een, uh, een achtergrond uh, bij. Want de vrouw van Bart Zwemmer... Uh, die heeft uh, ooit te maken gehad, of met een oom of met een vader. Ik weet het niet precies. Ik dacht dat het de oom was. Uh, die heeft ook aan die sport gedaan. Maar die deed dus wel de verkeerde dingen. En die is toen uh, dood neergevallen. En toen dacht zij, van als ik dit gaat doen, dan ga ik het totaal anders doen. Nee, dat is de reden je... waarom dat de vraag was ja? of er ook nog een ander kampioenschap is in ja. bodybuilding. Ja, dat want dat is volgens mij best een grote sport nog steeds dat bodybuilden. Ja. Daarom vraag ik het eigenlijk. Maar daar, een, een daar, wordt dus, daar wordt dus wel het... Uh, dat, dat, dat noemen ze ook een schone sport, ja, maar dat is, Ja, ja, ja dat, maar dat, dat moet je het dan dus maar... Uh, ja. uh, want in de, in de, in de, in de sportscholen wordt ook nog flink geslift volgens mij. Allemaal die mannetjes die, uh, die uh, grote... Ja, afleken. en jij hebt meestal die amateurs die allerlei uh, ja, aan Ja, hier, ja, ja kijk zo. maar naar mee. Nou, ja. dat bedoel ik, ja. ja. Nou, je hebt me nog aardig uitgeteerd. Even terugkomend op de GP, op, ja, de, op, de, op de Grand Prix. Uh, en Nick uh, Ja, Nick de Vries, de Vries daar wil ik eigenlijk ook nog even naartoe. Uh, ik Kan niet helemaal uitleggen hoe, de, hoe het helemaal zit... want dat is een heel gedoe met uh, ja. uh, stoeltjes die bezet worden. Maar goed, uh, Nick de Vries heeft een gesprek gehad... met uh, onze grote man van uh, Helmut, Helmut Marco van Red Bull in Oostenrijk. En daar snapte... is meteen de conclusie aan verbonden dat hij... Dat hij waarschijnlijk Alfa -Tauri. Dus, uh, naar Alfa -Tauri gaat. Nou ja, uh, Telegraaf heeft het als uh, uh, waarheid uh, gepresenteerd. Maar uh, het feit is dat hij gewoon morgen uh, op de Hongaaroring een test afwerkt voor Alpine. Ja. Nou ja, dat, zou, dat zou hij niet doen als hij nu al een contract zou hebben bij, uh, bij Alfa Tauri, denk ik. De, Alpine is dus Renault. Hij is de testrijder van de Ja, de, de, de, ja klopt. Ja? Alpine is Renault. En, hij en kan Alfa Tauri William, is natuurlijk ja. gewoon weer een andere motor. Ja. Hij kan ja. ook Williams ook nog 100. een keer. Maar uh, Alpine, grote test, uh, drie dagen. En, uh, ja, ze zoeken dus naar een teamgenoot van Oconde, omdat uh, mm -hmm. Alonso daar is opgestapt. Op dinsdag, vandaag, uh, Antonio Giovinazzi die t, uh, uh, test Pardon? voor Alpine. Morgen de Vries en dan heb je ook nog Jack Doohan. Uh, ja, dat is een opinie. Ja, ook donderdag. Dus dat met de reserve rijder op dit ja. moment, hè, volgens mij. Hm. Maar goed, dat uh, betekent dat het nog niet, volgens mij, nog niet helemaal rond is. Als He hij al getekend zou hebben bij ja. Tauri. En ik gek, hè? want die Marco heeft natuurlijk niet van niets wel uh, ga ik toch iets gek zeggen? Waarom zou Nick de Vries niet de tweede rijder bij Verstappen kunnen worden? Nou, ja, maar... omdat uh, voorlopig uh, Pires nog dat contract heeft. Volgend jaar ook nog. Dus, ja. uh, maar het zou kunnen, natuurlijk. De, het is ja, wel makkelijk om ja. over te uh, Taurina. Ja, Mag ik een redenering he, daarbij geven? Nou, broer, uh, Pires ja. uh, is, is toch weer een beetje met prestaties een beetje weer achterop aan het raken. Ja, dat kun je wel zeggen. Ja. Uh, kijk, als Marco dan toch ziet wat een De Vries kan op een Grand Prix van Italië en gelijkbaar bij zijn eerste race twee punten scoren... dan denkt hij, nou, die zou ik toch wel... Uh, enigszins een beetje proberen los te weken... Ja. en misschien in mijn ja. stal uh, krijgen. Want ja, als die Piris zo slecht blijft rijden... in de ogen van uh, Helmut Marco... dan heb ik in ieder geval misschien iemand die straks dat ja. zo professioneel benaderd... dus ik kan de redenering van Tino wel begrijpen. Hoor. Ja, Max is ook begonnen in Toro Rosso. Ja. Ja, ja. Maar ja, je ja, ja. moet niet vergeten... Uh, Monza, waar hij zo goed gescoord heeft... is, een, is het makkelijkste circuit ja. Ja. van de ja. hele kalender. Ja, maar Albon dus, is weer terug in Singapore... dus daar rijdt hij waarschijnlijk niet. Singapore is het moeilijkste circuit. Ja, klopt. En, uh, uh, uh, uh, en nu kwam hij er al bijna niet meer uit uit die auto... omdat ze, ze armen ja. pijn deden. Ja. En dan denk ik, ja... Maar het feit dat je het beter doet dan je teamgenoten, dat je de eerste keer instapt, dat is ja, Het is natuurlijk geen wagen om aan te vallen. Dus, nee. uh, maar dan moet je consolideren. En dat deed hij natuurlijk heel goed. Door niet zomaar drive of the day. Hè? Had hij niet, nee, uh, had wel wel niet beter kunnen doen eigenlijk. Oké okay, jongens, ik wil nog even een sportblokje afsluiten... met uh, een van de grootste sportmensen die ons uh, gaat verlaten. Oh, gaat stoppen. Federer. Nee, ja, inderdaad. Federer. Kan je ja. ja. Nou ja, dat daar, daar kun je even, even Onderin, niet omheen. Dus op van dus barneveld. Dan, toch weer dardig. Nee? <laughs> vind jij, uh, vind, vind jij uh, de, de beste tennisser uh, ooit? Federer zeker. Ja, ja, ja? absoluut. Ja. Beter dan uh, Nadal, uh, uh, Djokovic... Ja. ja, ik vind hem beter dan een ja, Beter ja. dan Choukje Dijkstra. Ja, ja Choukje Dijkstra was ook wel goed hoor. Ja, die, ja, was, die ook slaan. was ook goed. Die kon aardig slaan ja, Die was ook ja. goed. Uh, nou ja, we hebben 24 jaar van hem kunnen genieten. En uh, komend weekend neemt hij afscheid in de uh, hoe heet dat ding de, uh, toernooi wat hij zelf heeft uh, opgezet oh, eigenlijk. En uh, ja, dat is uh, Europa tegen de rest van de wereld. De, de Lever Cup. En uh, nou, daar neemt hij afscheid en uh, misschien dat je wel leuk om even naar te kijken. Heb je dat filmpje gezien van, eh, met, die, uh, met, die, met dat Indiaanse kleine jongetje, of niet? Uh, nee, heb ik niet gezien. Er staat een filmpje op YouTube, moet je maar even kijken. Ik weet niet of namelijk Er was een jongetje uit India of zo... en die vroeg aan hem op zijn persconferentie... Uh, weet je hij was achter dat jongetje of zo... mag een keertje tegen u tennissen, meneer Federer. Ja, tuurlijk. Ja, als, je wat, als je wat ouder wordt, mag oh, ja. je tegen je tennissen. Dat is hij nagekomen. Ja, hij ja, ja, was nu ja, 13 ja, en heeft ja, hij ja, kort ja. tegen getennissen. Nou, dat zo'n goed ja, ja. He? filmpje. Ja. Ja, ja. Ja, leuk. Ja, het geeft ook weer aan dat ja. die man gewoon echt... Bijzonder. Dat is een toffe, hoor. Dat is heel ja. toffe. Absoluut. Ja. Nou, een allerlaatste uh, uh, afsluiten met een paar leuke berichten over het uh, Maar, oh, er is geen <hijst> tijd meer voor, <before>, ja. er is een geloof ik. Ja, lijkt wel een goed idee. He. Weer geen tijd voor darten. Nee, wat nee, jammer nou nee, toch. Nee, ja, het is keihard. <hijst> het leven is keihard. Het leven is keihard, jongens. Wordt gebeld. Doe jij even open? ZANG hey. Party we Wings en in, dames en heren. Goedemorgen. Uh, het is uh, bijna tien voor tien. Hier, tien voor elf. Uh, uh, tien voor elf, ja. sorry. Dankjewel, Hans. Nee, oké. Okay. En uh, bij uh, hey, toch, je de, de, de kantelwalshow. Nee, nou, dat oh. komt dat komt. Ja, dat komt wel aan. Ja. Mag ik het nog heel even hebben over Prins Charles? Hebben? Prins ja, Charles. Charles III. Van ligt geïrriteerd als toen hij vulpen het niet deed. Ja. Top ja. scène was dat zegt. Weet uh, je wat die man heeft... Uh, om oh, even toch maar even een man en paard, wat die man heeft geërfd. Dat ja. zal niet weinig zijn, denk ik. Nou ja, op papier is het natuurlijk best wel rijk. dat noemen ze de Crown Estate. Hè. Dat is een uh, ja. um, kijk, wij, hebben ook, weet je, wij hebben ook een aantal gebouwen, waar onze compagnie, ja. die hebben daar het vruchtgebruik van en wij ja. betalen voor het onderhoud. Um, het, de, wat hij totaal heeft, de kroonjuwelen zijn 3 miljard waard. Ja. Dus, dat, dus daarom heb ik dat kroontje wat die man van die kist afhaalde. Dat is gewoon een miljard. Niet, nou dat weet ik niet, maar moet je niet dat je handjes laten vallen. Dat is toch een dingetje. Uh, aan postzegels, dat vind ik ook wel goed. Uh, ik, ik had het van de week over, dat vroeger had je postzegels die veel geld waard waren. Hij heeft een postzegelverzameling, Charles, uh, van 100 miljoen. Nee, joh. Ja. Hij He, heeft hij zelf uh, bij elkaar uh, ja, gehard. Bij elkaar gelegd. Ja, hij heeft natuurlijk tijdens uh, ah, de stad gehad. Hij heeft natuurlijk gewoon de hele tijd die postregels gespaard met een foto ja, van, van Mami erop. Ik <laughs> <Ja. laughs> het toch ja. gek dat je gewoon je eigen postzegeltjes kan gaan slaan. Ja. Ja, dan moet je, je eigen moeder liggen. 100 miljoen? <laughs> ja, ja. dat is <laughs> uh, Welkom, met de kan uh, De Koninklijke van. De vallen er allemaal onder. Maar ze hebben ook nog wat. Uh, Balmoral Castle in Schotland. Dat is ongeveer 100 miljoen waard. Dus je kan een bot doen hem landgoed 50 miljoen. En alles bij elkaar heeft hij dus 28 miljard aan ontroerend goed. Nou, en privé heeft hij in de erfenis 500 miljoen pond gekregen. En ze betalen geen, geen belasting. Geen belasting. Nee. Oh. dus die, die kroon is uh, om en erbij 10 miljard waard. Nee, dat kan niet. Want, want, dat ja, dat kan staat niet. hier. Ja, 10 miljoen waarschijnlijk. Nee, nee maar... 10 miljard. Nee, dat kan niet. Ik heb het eerder gehoord. Ja, maar hallo, als de totale kroonjuwelen 3 miljard bij elkaar zijn, hoe kan dan die kroon 10 waard zijn? Ja, die staat erbuiten. Ik ben niet heel goed in wiskunde, nee, maar die ik... staat erbuiten. Oh ja. <laughs> dus dus je hebt niet. de, de, de juwelen de en de kroon. Ja. Ja, echt waar. Nee, kijk, het is een creatief euh, boer. Ja. Ja. Het staat bij Hollands Hollandse show niet. Nou, nee, jongens, 1 miljard meer of minder. Dat maar maakt voor ons ook niet uit, toch? En van die eerste 10 miljard kan je niks nee, zeggen. Je niks zeggen. Ja. Maar vind ik, ik vind ook. het wel ontroerend goed, hoor, in dit. Ja, ontroerend goed. Jezus. Het bevat bevatbaar het liefst 2800 uh, diamanten. Waarom, waarom, waaronder de onbetaalbare Coinhard diamant van 105 karaat. Oh, we kunnen even top 10 doen met, uh, met juwelen. Oh, is dat een goed uh, idee? Uh, ja, ja, goeie. ja juwelen, top, uh, ja, een top 10. ja. ja, ja. Hé, hey, wat, uh, wat anders. Uh, um, uh, met de Grand Prix was de uh, vrijdag. Uh, bij Strijder was er een hele mooie toestand van uh, Easy uh, toys. toys. Ja, klopt. Hebben we dat gezien? Ja, ja. ja. En dat hebben ze weg moeten halen. Oh, ja, oh ja. ja, want het, het heeft tot, uh, tijd gehangen toch ook? Nee, nee, het heeft toch. Maar wacht even, we hebben net: je mag geen sigarettenreclame, geen vleeskamer, maar wel, je mag wel dildo's aan de muur plakken door als antwoord, of niet? <laughs> nou ja, dat, dat geen deeldoos. Dat maar... nee, ging, dat ging al de Tarzanbocht. Dat is natuurlijk. <laughs> die vibrator die heet de Tarzan. Ja. daar ja. hebben ze. Ja. maar... Ja. De, nou het in het Amsterdam, of in Amsterdam, in Amerika, in de staat Oklahoma, is deze week uh, uh, veranderd in een ware Tupperware-party, jongens, op straat. Wat? Een vrachtwagen kieperde om, maar een zijn lading. Maar, en, en als gevolg daarvan lag een groot deel uh, bezaaid uh, van de afritten uh, met uh, seksspeeltjes. Easy toys. Easy toys. <lacht> en uh, nou, dat is vlakbij Oklahoma City, uh, waarbij het vrachtgedeelte van de wagen scheurde. Dus ja, nou, al die dildo's en glijmiddelen ja. op de te weg. GELACH Gratis dildo's rapen. Ja. Gratis dildo's rapen. Nieuws 9 was met de helikopter in de buurt en filmde het haar. Oh, het dildo's, dus rapen. dildo's rapen. Oh, ja. je, als er, er gebeurt, je hebt wel zo'n filmpje gezien dat, uh, dat er inderdaad de geldwagen... om ons liggende dollars op straat, zie je die mensen allemaal rapen. Ja, ja, dat ja. het hier ja, ook gebeurd ja. zijn. Dus ja, ik denk doen. het wel, Ja. armen vol met klein ja. en naar huis gaan. Oh, ik heb toch een, een, een, een heel uh, groot aantal uh, uh, Candid Camera uh, grappen gemaakt gefilmd met, uh, met Matthias Scholten... Ja? voor Veronica in der tijd. En toen hadden we ook... Rolf of dat was niet dat programma? Nee, nee ja, daarna. Oh, daarna. Nee, dat was de wereld van Candid. Ik weet niet meer hoe het heet. Iets, ja. iets met Candid. En, uh, dus op een gegeven moment... Uh, hadden, we een, hadden we een grap verzonden... dat uh, Matthias als uh, uh, postbode... Uh, bij mensen uh, aanbelde... en vroeg van... Ja, de buren zijn niet thuis. Kunt u dit pakje even oh, aannemen? He? Zo'n hele grote, zo gro grote doos, maar de filie leeg. Ik ken je dat. Allemaal deeldozen oh, oh. Oh. En hij pakte alles eruit. Oh, kijk nou. Kijk nou. Oh, dat wordt feest. Dat was lachen, joh. Ja, Mensen ja, weten ja. niet waar ze moeten kijken. Ja, ja. Echt, maar hoe zou jij reageren? Als je ja. bij, de, bij een heel keurige. Ja, je woont als een hele keurige buurman, vrouw, een bloemetje ja. En er wordt zo'n hele grote jongen ja. afgeleverd. Ja. Dan ga je toch dus ook. Op welke... Ik zou helemaal niet meer bij komen nee, maar, lachen. Wat, maar Ger, even serieus. Leg je dan voor de deur en bel je aan? Of ga je het overhandigen personen? Wat zou jij doen? <lacht> ik denk voor de deur leggen. Ja, ja toch? Ja, het <lacht> is dat als je van je buurman denkt... Hé, hey, Harry. Ja. Lekker, man. Fijne ja. avond. Ja. Hey, Harry, ja. Doe je nee, niet nee. Doe ik niet. Uh, ik zou het voor de deur leggen en nog een keer aanbelen. Of als ze dus wel thuis zijn, is het voor de deur leggen. En dan stiekem, stiekem weglopen. Ja. Of niet? Toch? Ja, dat denk ik wel ja. even. Hoe foto's maken als we dat in ja. ontvangst nemen is ook leuk natuurlijk. Daar maak je vrienden mee Ik heb zoveel leuke ken ik heb De beste kennis die we opgenomen was in een, uh, in een uh, slagerij. In, we in, in Weesp geloof ik. En, en, uh, dus op een gegeven moment stond uh, Ma Matthias achter de balie. Dus die was de verkoper en ik kwam als klant binnen. En, uh, en uh, ja, we hadden zo'n zo uh, nummerapparaat uh, neergehangen. Dus ik kom binnen en het oh. was vrij druk. En ik zei, hey hé, hey, Harry, hoe is het? En ik gaf hem een hand zo over die mensen heen. Oh. Mensen vinden dat leuk, hè. Die zeggen van, nou, wat aardig. Want die kennen elkaar nog van vroeger. Hé, hey, hoe is het met jou? Dat is een tijd geleden. Bla, bla, heel verhaal. Dus op een gegeven moment zei hij, uh, welk nummer heb jij... Ik zeg nummer uh, 7, 7, 73. Hij zegt, wacht even, duw nee. ik hem even door. Nee, dus hij drukt hem, <laughs> hij drukt hem naar 73. <laughs> hij vraagt, 73, <middels> ja, ik zie oh. Hij, hij zegt, nou zeg het maar. Ik zeg, heb jij een koe met schotel voor 15 personen? <laughs> hij zegt, het duurt even, maar dan ga ik helemaal voor je regelen <laughs> Ik mensen. ben bij de vermorderd. Dat is maak wel een grapje. Ja. Het is dan zo maak grappig. Daar ik geen vrienden ja. mee nee. Ik <laughs> heb het altijd bij de haringkraam. Ja? Ja, dan sta ik. Ik vraag altijd, ik als ik aankom lopen, vraag ik altijd netjes: wie was de laatste als er voor ja. dat. Dat zou ik doen altijd. Ja. Wie was de laatste? Dan weet ik, dan ben ik naar u. Nou. Ja. Dat je vroeger ook in de rij bij de slager. Ja. Maar als het niet zo is. Er komen altijd, Wat er meestal gebeurt. Het zijn meestal dames van boven de uh, 70, ja. Met zo'n geruit karretje waar de boodschappen in zitten. Die dan heel langzaam voor je gaan schuiven. Ja, oh, ja. ja. Die zijn het ergst. Ja, die zijn het erg. Die ja. hebben het de hele dag. Ik ben al druk, we moeten onderweg. Ja. Die, die, die gaan voordringen. Meestal zijn het die kleine, die kleine water, was- en watergolf met ja. paarse haar die voordringen. Ja. Zo hebben we ook die Ken kennet gemaakt op deze manier. Dat, we, ja. dat ik voordrong. En, en op laatst kreeg ik gewoon een taart in mijn gezicht. <laughs> Ken je dat? Bij een bakkerij. Ja, u heeft... Deze mensen zeggen, waarom... Eh, ik was aan de beurt. Ik zei, u heeft tijd genoeg. Ik ben druk. Ik heb gewoon een hele ja. drukke baan. En, uh, ja. ja, doe maar een uh, ja. uh, tijgenbrood en die en, uh... Dus heel Nederlands zitten. Ja, dus heel Nederlands. Nederland, ja. We hebben het net over Engeland. In Engeland gaat dat niet gebeuren. Nee, nee gaat... er je er niet in de in de rij staan. nee, nee. Ja. Ja. Ja, nee nou, ja, dat vaar. hebben we gezien. Kijk, maar, joh, maar bij, bij, bij vliegtuigen waar je geen geesterveerde ge plaatsen hebt... Maar ook met een vliegtuig dat je gaat inchecken, dat mensen als een soort schapen achter elkaar aangaan. Yeah. Ja. Nou, in Amerika doen ze het heel goed. In Amerika zeggen ze bijvoorbeeld met Delta en dat soort airlines. zeggen ze. Uh, rij 1 tot en met 8 kunnen nu gaan boorden. Ja, en dan weet je, kijk op je ticket. Nou, dat ja. doen ze op Schiphol ook wel. Ja, nou, niet allemaal. Hè. Goed bezig ja, op Schiphol hoor. Nou ja, ja toch? Dat gaat lekker. Ja, Toppertje ja. daar. Ja, ja die zijn lekker bezig. Als je van je tijd af wil, dan moet je daarheen gaan. Ja. Zo. van die tijd af. En die Benschop, ja. ja. wat een pannenkoek, zeg. Niet normaal hè? Ja. En dat, dat kan. Ja. En dat gaat maar door. En nu ook, dan krijgen de mensen... Want ze krijgen iets van 13 euro per, of 9 euro per uur. Ja, een tijdelijk en toen, 5 euro is er. Hè? Ja, dan in de zomer. Ja. Dan hebben ze er weer afgehaald. Ja, dan komt de darigheid ja, weer terug. Dan loopt heel dus Op het moment dat, dat de kleren uitbreekt en de gasprijs omhoog gaan en het eten niet met de betaal is... dan haal je die 5 euro eraf. Dat is echt heel slim. Ja, ja, ja, ja. ja. ja heel goed. Ja, ongekend. Ja, en die is nog steeds directeur. Tot, tot er in die nee, ja, tot, ja, maar ja, die, gaat, die, die, staat, die staat buiten werking. Maar hij was natuurlijk al buiten werking, die Ben Schop. Ja. Maar je verwacht toch van zo'n man, dat die, die komt uit het leger. Hè? Dat ja, is, niet uh, normaal. Hij uh, was nou, luchtmachtgeneraal of zo. Uh, uh, hij zal ergens burgemeester worden, denk je niet? Nou, laten we ook. hopen dat hij dat maar niet hier wordt. Nou, nee, maar ja. <laughs> wij hebben David Molenburg is een topper, ja, ja, dat is top. Ja, helemaal okay. mee. Ja, Yo, ik was helemaal trots toen hij die, die, die, die, die prijs uitreikte in ja. Zandvoort. ja wij staat er een, ik was echt helemaal ja. oh, mijn vriend David, kijk hem, <laughs> ja. kijk hem. Ook ja. niet meezingen. Nee. Mee nee, nee. Hij moet wel meezingen. Nee, hij is niet van zo van de Oranjes. Maar... Hij is niet zo van de Oranjes. Nee, dat weet ik. Dat... burgemeesters moeten wel meezingen. Ja, maar ik vind, je... het, ik vind het wel... Nou, toch vind ik het als je... Ja, je, moet, je, je mag een persoonlijke mening hebben. Ja, weet zeker. Nee, ja, het, nee, nee, maar de meeste nee. mensen... Die, die Max stappen zie je ook nooit met volgdien mee murmelen. Nee. Nee. Terwijl al die, die vuurrenners en en ja, Die staan altijd met ja. tranen. en ja. Oh, Die schaatsers helemaal. Ja. Dat zijn een partij jankbakken, jongen. Je nou altijd te huilen en een stukje mee. Ja, hij heeft me nu al 26 keer gehoord. De eerste keer, ik me herinneren in Spanje, toen was je ook redelijk. geemotioneerd. Geemotioneerd, ja, natuurlijk, maar dat is de eerste keer. Het is gewoon, het is al raar als je niet wint. Dus dit, Jezus, heeft hij weer niet gewonnen. Ja, ja, ja. Ik heb daar ook de blinddoek de eerste keer ook gehuild. vriendinnetje ook trouwens, maar dit geld is huilen. Die vriendinnetje ook? Wanneer? Bij de eerste keer. De ah, eerste keer, ik liep op ja. de golfbaan. En dat Bij was je een je mooi verhaal. Jongens. <laughs> ja. dus gaan jullie niet plop. meer? Ja, uh, ja, we gaan uh, richting het journaal. Okay. Uh, richting. Nou, in ieder geval, ik liep op de golfbaan en iedereen had uh, zijn telefoontje aan. Die twee Mercedes'en gingen eruit, weet je dat nog? Ja? Ja? ja. En die hoorden over de hele golfbaan. Yeah! <laughs> en daarna aan het einde hebben we nog veertig man zitten kijken. Geweldig <laughs> ja. man. Dat ja. was die ja. de eerste ja. rest. ja. ja. Ja, die was wel speciaal. Nou, er komen er, er, komen er nog wel een aantal, denk ik, nou, zo denk te ik weten. Wel. En de vraag is wanneer die wereldkampioen wordt. Dus dat uh, is een beetje het uh, vraag. Uh, we gaan op naar het nieuws. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 11.5.